Perfect. Ja? Voor alle zekerheid. Nog, nog even de klokken controleren. Dat weet je toch? Nou ja. En waar ben je vandaan? Vanuit een cel. Waar? Shale Street. Shale Street? Is dichtbij. Inderdaad. De, de wagen staat schuin voor. U weet wel. 100 meter ervoor. Jouw eigen wagen? Nee. Een gehuurde. Een Alfa. Dat is heel goed, Sven. Maak je geen zorgen over die klokken. Die lopen synchroon. 1 uur 47. Juist. 1 uur 47. Nog alle tijd? Ja, nog alle tijd. Ik zit weer in de alfa. Voor mijn figuur eigenlijk iets te klein. Ik moest zijn stem weer eens horen. Het maakt me rustiger. Zekerder. Fairfax kan twee dingen zijn. Een blok ijs... of een geweldig acteur. In uiterste concentratie heb ik me vandaag voorbereid. De uren zijn traag verlopen. Toch had ik een massa af te werken, een hele lijst. Geen Maggie of Dick om me af te leiden. Mijn zenuwgestel is wel gespannen. Meer dan vroeger, vijf jaar geleden. De wagen staat keurig langs de stoeprand. En tussen de zwarte vrucht die voor me staat en mijn wagen is zeker twee meter ruimte. Ik kan zo wegscheuren. 400 meter voor me, voor mijn parkeerplaats, staat het grijze Fiatje. Waar de bom in zit, die precies om 1 uur 47 zal ontploffen. Een uur geleden ben ik er langs gelopen. En juist, zoals Fairfax heeft gezegd, de Fiat staat precies voor de Riekse ambassade. In dezelfde seconde, aangenomen dat de klokken het goed doen, springt in de Chinese legatie de safe open. Aangenomen dat ik de explosieven goed weet te hanteren. Het meesterbrein Fairfax had het prima uitgedacht. Het bommetje op straat zo weinig schade aanrichten, maar een massa mensen en politie aantrekken zodat ik een grotere kans had. Ik zal zeker nog een half uur tijd hebben. De tas met gereedschap ligt naast me op de bodem van de Alfa. Het 30 meter nylonkoord zit aan het handvat. Ik zal eerst zelf langs de regenpijp naar het dak zien te komen. Met het nylonkoord om de pols. Later de tas optrekken. Het nachtelijke Londen is voor mij een Eldorado. Deze plaats is vrij donker. Er is haast geen verkeer. Mijn zeeraampje staat open. De Chinese ambassade ligt verlaten en in een tamelijk donkere omgeving. Straks moet ik met de tas aan de achterkant zien te komen. Ik heb ook een parablu meegenomen. Verdomme. Een politieagent komt de straat in. Hij zal direct langs me komen. Af en toe kijk je naar een wagen. Hij heeft me niet gezien. Vraag. Hij staat stil. Ja, als hij terugkomt... dan wacht ik op de een of andere zus. Maar hij loopt door. Ik registreer de geluiden... veel moeilijker dan vroeger. Afwachten. Hm, nog een kwartier. Met Maggie... beleefde ik gisteravond... een soort afscheidsceremonie... Alles kan immers mislopen. Maar Maggie weet niet anders dan, dan dat ik voor bepaalde zaken vandaag weg moet uit Londen. Als ze haar zou zouden vragen. Het ging niet zoals anders. We waren nerveus en het leek er niet op. Vanochtend vroeg kwam broer Dick binnen dansen, tong van Blijdschap. Hij heeft de CID-baan te pakken. Fairfax heeft dus woord gehouden. Hij belde trouwens dat de overeenkomst was uitgevoerd... Ja, de vent moet grote macht hebben. En ik maak me ook niet ongerust. Zolang het met buitenshuis gebeurt als er iets misloopt. Ja, toch loopt het maar allemaal te glad en mooi. Ja, ik zal onder geen beding last krijgen bij de politie. En het doorlopend vliegticket naar Zwitserland heb ik in mijn zak. Toen ik Mary vanochtend verliet, stond Bulman op de stoep. Hallo, spin. Je bent er weer vroeg bij, Bulman. Heb je geslapen vannacht? Hoezo? Ik vraag maar zo. Ik heb een boodschap. Natuurlijk, anders stond je hier niet op de stoep. Steek van wel. Je zult geen last meer van me hebben, spin. De hele romslop lijkt een vergissing. Lijkt. Goed. Is een vergissing. Wie maakt die niet op zijn tijd? Ja, de politie ook. Zo is het, spin. Meneer Willy Scott ben ik. O, oh, ja, dat is waar ook. Daar moet ik nog even aan wennen. Maar ik eh, geef mijn fout toe. Het beste, meneer Scott. Het was een bevel van hoger hand. Dat was duidelijk. De hand van Fairfax. En toch twijfel ik. Het is te mooi, te glad. Daarom wil ik me dekken. Het instinct waarschuwt me... ...en ik zal mijn een alibi verschaffen. Ik pik een taxi naar de Express. Het dagblad waar de reporter Ray Lynch werkt. Maar hij is er niet. Dan naar zijn huis. Je komt er niet in, Ray. Je komt er niet in. Nooit meer. Je kan je spullen komen halen. Niet zelf. Je stuurt bij iemand. En verder, je kunt barsten hoor je! Barsten! Ik ben Ray niet! Nee, niet! Nee. Het gaat erop. Ik ben Ray niet! Doe maar open, Sally! Ik ben het! Scott! Scott? Willy Scott! Dat is nog erger! <lacht> nou ja, dat zeg ik in mijn zenuwen. Daar hoef je me niet voor op te vreten. Kom binnen. Ik. Uh, ik kom voor Ray. Die is er niet, dat weet je al. Heeft hij uh, huishoudgeld achtergelaten? Kan je denken. Nou, dan zou je weer aan het werk moeten. Ik had talent. Ik had een goede actrice kunnen zijn. Als dus ik die rotzak niet had ontmoet zes jaar geleden. Die moet me nou nog. Drinkt Ree nog altijd? Meer. Dat is dom. Ben jij dat nooit? Nou, toevallig vandaag, Sally. Ik had Ree willen vragen. voor het geval dat ik morgenochtend achter de tralies zit. of hij langs kon komen. Ik heb Niels voor hem waar goud in zit voor zijn krant. Goud? Oh, daar zal hij zeker niet voorbij laten gaan. En als de ellendeling aan de deur komt, en dat komt hij, dan zal ik het hem zeggen. Dat is fijn, Sally, dat is fijn. Maar hij komt er niet in. Heb jij een beschermer nodig? Gram er vanaf wie? Mij. Almachtig spin. Is het uit met Maggie? Nee. En wat wil je dan, Willy? Vannacht hier aanbellen en op jouw divan slapen. Iets voor de film? Misschien. Dus alleen slapen op de divan? Dat is het plan. Ik neem aan dat ik daar geen kwaad mee kan. Geen enkel. En als Ree. Ik reken erop dat Ray in die stoel op mij zit te wachten... en dat er een brandy op tafel staat. Nooit. Natuurlijk, Sally, natuurlijk. Denk je dat ik zo'n vrouw ben? Ik denk niet aan je als vrouw, Sally. Jullie denken alles te kunnen doen. Ik heb mijn best gedaan. Zijn eten gekookt, zijn hemden gewassen. En je liet je mooie benen zien. Net zoals nu. Dat hoort erbij. Vannacht zal ik te moe zijn... Stel als om met Reet te praten. Nou, bel drie keer als je komt. En gebruik de lift niet, die hoort s'nachts iedereen. Ik zal erom denken, Sally. Ik zal zoveel hebben om aan te denken. Het enige gevaar schuilt in de legatie zelf. Als de bom in het wagentje ontploft, hoort niemand de knal binnen huis. Gegevens over ligging en de alarminstallatie zitten vast in mijn kop gewijdeld. Ja, dat zijn eigenlijk geen vraagtekens. Het type brandkast is bestudeerd. Er was een afspraak gemaakt in Brixton waar zo'nzelfde kast tussen afval en oude auto's te vinden was. De explosie is nu eenmaal een bittere noodzaak om de kast open te krijgen. Ofschoon is ik dat altijd nog als het grootste gevaar zie. Wanneer de operatie volgens plan lukt, zal ik in de Zijstraat, Weming Street, een man staan die een witte meerschuime pijp rookt. En die de groene trommel in ontvang zal nemen tegen overgave van de cheque van 15.000 pond op een Zwitserse bank. Fairfax benadrukt dan nog eens dat ik op hem geen beroep meer kon doen. Ik ben voor hem een vreemde geworden. Misschien een leugenaar. Nog vijf minuten. Het is een nationaal belang dat ik slaag. Ik moet slagen. Voor mij is het poen. Alles flitst nog één keer door mijn hoofd. Maggie, Dick. Sally, Bulman en Ray. Fairfax niet te vergeten. Fairfax. Ik haat hem en heb een bewondering voor hem. De Big Ben. Half één. Het is tijd. Een tweede paar schoenen van Bruin Shuwede staan onderin naast de stuurstand klaar om aan te schieten. De zware schoenen die ik nu draag, zal ik op de terugweg zien kwijt te raken. Aan schoenen kunnen ze alles vinden. Kalk van de muren, pluizen van tapijt, alles. Om eraan te wennen heb ik de vleeskleurige handschoenen al een uur geleden aangetrokken. Nergens is meer een vingerafdruk te vinden. Ook niet op de tas en het gereedschap dat erin zit. De tas, op de markt gekocht bij een oud, bijna blind vrouwtje, zal ik achterlaten. Even als het nylon koert. Gisteren gevonden in een bootje op een scheepswerf naast het autokerkhof in Brixton. Het rechterportier van de Alfa sluit ik niet af. Het contactsleuteltje ligt op de mat. De tas en de niet opgerolde paraplu hangen aan mijn linkerarm. Ik zal één blok omlopen en dan de straat oversteken. Het is stil. Eigenlijk te stil. In de zijstraat zat een ziekenwagen met open deuren. Waarom kijk ik het dan? Nou warm omdat ik de rij daarover steek. Er is geen mensen te zien. Vijftig meter verder ligt de Chinese legatie. Koud en kil. Donker. Ik loop iets langzamer. Waarom? In de verte zie ik mijn ruurde wagen langs de stoeprand staan. Het portier heb ik toch niet afgesloten? Nee, natuurlijk niet. Ik weet het zeker. Het doodlopende straatje een val zou kunnen zijn. Hier vijf minuten wachten... ...om zeker te weten dat het niet wordt gevolgd. Dat weet ik zeker. Maar wacht toch vijf minuten. Volgens plan. Nog één uur en twintig minuten... ...voor de explosie moet plaats hebben. Ach, dat paraplu. Daar heb je het nou. Dat rodding moet ik kwijt. Wat eerst goed leek is nou een hinderpaal. Het ding heb ik meegepikt uit een kroeg. Ergens maak je altijd een fout... Ik zal het geen meenemen naar boven. En dan vanaf het dak in de tuin daarnaast mikken misschien. Het handvat is goed schoongeveegd voor vingerafdrukken. Maar de stof? Van wat voor stof wordt zo'n ding gemaakt? Juist op zoiets kun je hangen. Ik neem de paraplu mee. Verbranden kan altijd nog, als er tijd voor is. Op deze plek stond de chauffeur de roze op te poetsen. De chauffeur die geen bek open wou doen. Het is nu aardig te donker. De garage is van binnen op slot gedaan. De regenpijp is geschilderd in dezelfde kleur als het houtwerk. Er lopen geen draden langs. Of mij is niet gerekend. Omdat men niet heeft gedacht aan de 180 pond gewicht die er nu aan hangt. Steunpunten zijn er niet. Het is eenvoudig een handigheid je er vlug aan op te trekken. Een handigheid waarvan de politie verdomd goed weet... dat ik die als enige bezit. De muur is ruw. En natuurlijk komt dat kalk aan mijn schoenzolen. De raampjes van de bovenste verdieping staan dicht bij elkaar... en voorzien van zeer dikke tralies... naar de vlak langs gaat. Een moment zie ik de stalen rekken... die in de kleine kamer staan. Net of er ergens licht vandaan komt. Er staat een deur open. Een gang... Een zwak licht komt langs een trap naar boven. Bijna de verwaarlozen. Maar het is al toch. Ik heb weinig tijd daaraan te denken. Het dak geeft moeilijkheden. Een goot kan ook breken als je het gewicht niet goed verdeelt. Het lukt. Als je tegen jezelf praat, dan helpt dat en je vergeet niks. Ja, jongen, je hebt tot nog toe geluk. Er is zelfs een ring om het nylonkoord aan vast te maken... Net iets om door je handen te glippen. Zo. Met de paraplu wil de, de tas wel over de dak groot. Die zeker 30 centimeter uitsteekt. Ik moet het een tweede nog zien klaarspelen. Het kort rollenkopje weet nooit. Maar dat licht, Dat was licht. Het komt van een verdieping lager. Als er iemand in huis is... moet die kort geleden zijn gekomen. En als dat zo is... zal de alarmrot zo uitgeschakeld zijn. Het dak. Dubbel lood... Wat ik al dacht, het uitbouwsel met de groene deuren van de lift, vol draden, behandeling 1. Maar, de lift wordt gebruikt, katrollen geven een geruis, Jezus, dan is er geen nood, dan is de alarm afgezet. Ik kan de deur forceren. ik kan zonder gevaar binnen, de hoofdschakelaar uitdraaien... ...voor het gek van die klok. Een kwartier voor de explosie... ...begint dat rodding te werken. En hij ziet eens meer nodig. Ik durf mijn geluk niet te tarten... ...om zelfs maar verder te denken. Ik kan met die klok contact maken... ...maar afzet is er niet bij. Ik pijnig mijn hersen stuk... ...om na te gaan wat er is gebeurd. Oh ja... ...de lift werd gebruikt. Er moest iemand binnengekomen zijn. Toen ik de gang doorliep was deze verlicht met af en toe een flikkering mijn gehoor was tot het uiterste gespannen om vast te stellen waar hij zich bevond mijn eerste reactie was snel terugtrekken toen ik een Chinees zag maar mijn ervaring verhield me daarvan hij was klein, gedrongen droeg een metalen bril en de gebruikelijke Chinese dracht een jasje met hoge kraag tot aan de nek gesloten een wijde broek en zachte sandalen op het eerste gezicht zag hij er met zijn volle maans gezicht onschuldig uit. Maar wat doet hij hier s'nachts? Hij kon niet onschuldig zijn. Zijn tijd van werkuren wees het uit. Toen hij een van de twee platen die tegenover elkaar in de muur hingen begon te verplaatsen, wist ik dat mijn instinct niet verloren was gegaan in de loop der jaren. Dit was iets waar Fairfax niets over had verteld. Hij schakelde het infrarood alarm uit dat de gevaarlijke straal van muur tot muur uitzond. Precies voor de zeef langs. Hij controleerde de zeef persoonlijk... als laatste geruststelling dat er niemand was geweest. De zeef was open. De Chinees stond aan het dichte gedeelte van het bureau. Ik heb zelden een man neergeslagen, maar nu moest ik wel. Het was de enige manier tijd te sparen... om het lawaai van de explosie te vermijden... en mogelijk niet meer verrast te worden... Zijn bril viel van zijn hoofd en een foto gleed uit zijn handen. Ik bond hem stevig vast en hij spande zijn ogen tot het uiterste om mij te zien zonder bril. Zijn hand gleed over het bureau om nog de alarmknop te bereiken. Te laat. Zijn pupillen kregen een moordlustige uitdrukking. Hij worstelde toen ik hem ronddraaide en een dreun tegen zijn kaak verkocht. Ha, het was geen nette slag, wel effectief. Nog 13 minuten. Ik probeer te denken. Het bloed keert terug in mijn hersens. Nog negen minuten voor de explosie buiten. Binnen zal er iets gebeuren. Wachten. De Chinees beweegt. Zijn pols klopt normaal. Zijn kleur is vaalbleek. De mond half open. Als een luchthappende vis... Zoals hij nu ligt, lijkt het niets. Zeker geen indrukwekkende figuur. Ik herken hem duidelijk uit een tijdschrift. Hij moet hetzelfde gedaan hebben als ik. Had alleen de deur opengelaten, want ik voel nog steeds de koude luchtstroom. Daar zit hij dan. En kijkt de kamer rond. Het is niet moeilijk voor te stellen wat er hem omgaat. Hij denkt waarschijnlijk bij zichzelf dat hij voordien nooit vergat die deur af te sluiten. Daarmee overtuigd dat er niemand binnen had kunnen komen. Had een van zijn stafleden de sleutel gevraagd? Had hij juist deze ene keer vergeten af te sluiten? <laughs> de man die in de nacht werkt. Belangrijk of verdacht? De versplinterde bril ligt nog op het bureau. Nu zit ik aan het bureau. En in de stoel van Li Qin, de Chinese ambassadeur. Hij zelf ligt vastgesnoerd met het Nijmankoord tegen de wand van de kamer. Hij kreunt nog van de opdoffer die ik hem heb gegeven. Mijn enige kans. Zijn bril met het stalen montuur is een gruzels. En zonder de dikke glazen zal hij mij niet kunnen zien. Of schoon zijn spleetogen doorlopend loeren. Mijn mond is kurkdroog, maar er staat te veel op het spel om er nu nog tussenuit te knijpen. Wat zou er gebeurd zijn als hij mij eerder had ontdekt... Die gedachte alleen al is genoeg. De safe staat open. Het groene kistje staat voor me op het bureau. Er zit een brief in. En een negatief van een foto. Het briefhoofd is van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En is gericht aan de directeur van Warmwood Scripps. De brief was twee jaar oud. En bevestigde de officiële vrijlating van Oliver Mervyn Page. Ondertekend door de minister Norman Corrie zelf. Dit ruikt naar politiek... waar ik zo goed als geen verstand van heb. Ik lig voor op het schema... nu de safe open is. Er ligt een stapel bankbiljetten. Dollars en ponden. Zeker 2000. Het kistje bevat alleen de brief. Zijn er documenten uitgehaald? Ik kijk naar het negatief... Er is niet veel voor nodig om te bedenken dat Oliver Mervyn Page de jongen is van de foto. Die moest worden vrijgelaten. Ik kijk nog eens naar Li en heb steeds minder medelijden met hem. Hij had een foto in zijn hand toen ik hem raakte. De foto. Jezus, de foto! Well Maggie, ik ben het. Willy. Willy, wat is er gebeurd? Je is alles in orde met je? Zit je in moeilijkheden? Ja, ja, tot over mijn oren. Maggie, luister. Het komt wel eens lang duren voordat je weer ziet. Heb je dat kavi opgeknapt? Ja, maar het is anders dan we dachten. Ik kan je niet zeggen van waar ik bel. Misschien dat jouw toestel wordt afgetapt. Luister, morgen of overmorgen zal jij het in de krant lezen. Bedenk alleen dat het niet zo is als zij het doen voorkomen. Ik, ik wil dat geld niet. Onthoud het alsjeblieft, schatje. Niemand zal het geloven, maar het is belangrijk dat jij het wel doet. Ik wil dat geld niet. Oh, Ellie. Ja, Maggie. Ik ja. moet je stem nog één keer horen. En je vertelt dat het niet waar is wat ze in de kranten zullen schrijven. Morgen of overmorgen. Heb je geld nodig? Ik heb geld in huis. Nee, ik red me wel. Waarom kom je niet hierheen? Nee, wacht eens even. Kijk eens voorzichtig in de straat bij jou, hè. Voor de deur, voorzichtig. Ik wacht. Ja, Ik een voor de deur. En? Aan de overkant een kleine wagen. Daar zitten twee kerels in. Eén aan het sturen, en één achterin. Ik... Ja? Ik geloof dat hij een soort radio aan radioansnoer heeft. Tot ziens, Maggie, schatje. Goeie oh, Willie. Ik moet ophangen, want dit gaat verkeerd. Ik hoorde nog dat ze probeerden iets te zeggen, maar ik had de horen al neergelegd. Het duurt even voordat ik me realiseer waar ik ben afscheid nemen van Maggie is niet nieuw, maar, maar ik voel me nu toch anders. Zelfs bij Maggie voor de deur kerels met centapparatuur. De bandiet Fairfax heeft geen enkel risico genomen, dat blijkt wel. Dan weet je ook dat ik bij Sally ben geweest. Het heeft geen zin om een paar andere jongens op te bellen voor een alibi. Ze zouden me stijf vloeken, alleen al, omdat ik ze midden in de nacht opbel. Ze nemen dan vanzelfsprekend aan dat ik in de rotzooi zit. Toch probeer ik bols een bel voor. Ik haal je uit je nest. Dat doe je niet ongestraft. Hoe je met wie? Dat denk ik wel. Als ik je vraag twee eieren meer te bakken voor het ontbijt, eventueel. Ik heb geen eieren in huis. Voor van mij heb je dan een bokking? Voor mij niet nodig, spin. Ik ga om zes uur met de trein. Mijn moeder heeft een arm gebroken. De oude mens wil gezelschap. Van mijn. Ik ben de enige zoon, snap je? Dus er is dan niemand thuis? Hier is niks te grappen, spin. Doe niet eens met de deur op slot. Dus ik kan er zo in? Vannacht niet, spin. Ik heb wat bij me. Morgen, dat moet jij weten. Ik kan niet weten wie erin breekt als ik niet thuis ben. Begrepen, Boos, begrepen. Ik zou Neil Polmer in Soho kunnen proberen. Die schikt zich een ongeluk. Zou misschien niet durven weigeren. Allemachtig. De foto. De foto die hier voor me ligt. Op de een of andere manier maakt het mij zenuwachtig. Eerst zag ik het negatief... Gedeeltelijk bedekt door de brief van de minister. Opeens denk ik aan de foto die li had laten vallen. Zelfs voordat ik naar kijk, heb ik het gevoel dat ik dat beter niet kan doen. Ik heb de, de grootste moeite de foto op het bureau te leggen en ernaar te kijken. Moeite om mijn arm omhoog te brengen, alsof iemand hem met kracht weer naar beneden trekt. Ik kijk... Nu voel ik het bloed uit mijn gezicht wegtrekken. Hij moet mezelf stevig vasthouden om te blijven staan. Nog een paar minuten en de bom voor de Griekse ambassade ontploft. Een ogenblik voel ik niets. Alleen een afgrijzelijke angst, een onverklaarbare angst die me totaal verlampt. Nu weet ik dat ze mij erin hebben laten lopen en dat er geen ontsnappen mogelijk is. De Chinees weet dat. Hij grijnste toen ik de foto opraapte. Bij stukjes en beetjes wordt alles duidelijk. Fairfax heeft mij gevangen alsof hij de sleutel zelf in het slot had omgedraaid. Ik bekijk de foto bij de lamp. Geen twijfel mogelijk. Hij is de Right Honorable Norman Corrie MP. De Britse minister van buitenlandse zaken. En verrast door de camera op een moment van uiterste zwakheid. Norman Corrie, getrouwd, vader van vier kinderen, een homo. Niet te verwonderen dat Fairfax dit zelf behandelt. De Chinezen hadden wel een troefkaart in handen. grote god. Wat Li Qin mompelde toen ik hem vastbond... ...dringt nu pas tot mij door. Jij lopen door gang... ...foto genomen, jij morgen in kranten... ...gevaarlijk als Engelsman weet. De situatie begrijp ik voorkomen. Als ik het kistje volgens afspraak afgeef... ...ben ik verloren. De Chinezen zouden inbraak en aanslag... ...op hun legazen niet voorbij laten gaan... ...zonder er grote ophef van te maken. En daar had ik eerder aan moeten denken... Ze zouden iedere kant op propaganda aangrijpen en zich ervan verzekeren dat de pers het geval aardig op zou blazen. Ze zouden waarschijnlijk de blaam op de Britse veiligheidszins werpen en bloed willen zien. Mijn foto hebben ze, gemaakt met hun verdekt opgestelde camera's. En de politie zal de honden achter mij aansturen. De Chinezen zullen net zo lang schrijven tot dat gebeurt. Perfectste, verrekte schoft. ...heeft tegen mij gelogen... ...toen die zei dat ik niets had te vrezen... ...van de politie. Maar al te graag zal hij mij achter de tralies zien... ...het landsbelang. Ja, ja. De ploert fairfax... ...die mij geen bewijs liet. Nog één minuut. Mijn hand trilt. Ik probeer nog een keer... naar de foto te kijken. Als ik me toch vergis... ...maar het is niet zo... Het is niet de houding van de mannen van de jongen die me schokt... ...maar het feit dat ik de man herken. Wat een rotstreek. Ik ben een misdadiger, maar vergeleken bij deze lui... ...die dit vuile spel spelen, ben ik een heilige. Nu moet ik afgaan op de dingen die betekenis voor mij hebben. De oude, vertrouwde dingen zoals mijn intuïtie... ...dat ik hier zo snel mogelijk vandaan moet. Dat zal niet eenvoudig zijn... Een van de mannen van Fairfax staat op me te wachten. Hij heeft zich waarschijnlijk zo opgesteld... dat hij mij langs de regenpijp naar beneden ziet komen. Kom ik te vroeg, kan hij dat alarmeren. Ik moet niet langs de regenpijp. Ik moet niet langs de regenpijp. Het is buiten... Angstwekkend stil. De foto, het negatief en de brief steek ik bij me. De sleutelbos van Lietzien heb ik te pakken. Ik zal het huis door de voordeur verlaten. Donker weer inga, realiseer ik me dat ik mijn eigen gevangenis met me meedraag en dat ik geen bezoekers zal krijgen. Eindelijk weet ik wat echte eenzaamheid betekent. Ja. Dit was X.I.I. Man, het vierde deel van een hoorspelserie in vijf delen naar het gelijknamige boek van Kenneth Royce in de bewerking van Wim Bichot. De rolverdeling. Maggie, Corrie van der Linden. X, Pieter Lutz. Bulman, Robert Sobels. Sally, Bep Versluis. Bowls, Job van der Donk. En Lee was Koen Pronk. De regie had Hero Muller.